Annette Schut met het NOS-journaal. In Duitsland zijn zeker twintig mensen zwaar gewond geraakt. na de voetbalwedstrijd van HSV tegen Ulm. Dat gebeurde toen uitzinnige fans van HSV het veld bestormden. bij de viering van de promotie van de club. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht met levensbedreigende verwondingen. Een paar minuten voor het einde van de wedstrijd bestormden fans het veld. en gooiden reclameborden omver. Ook sprongen mensen van de tribunes. De politie moest optreden om te voorkomen dat ze ook de kleedkamers binnendrongen. ASV won met 6-1 tegen Olm en keert daarmee na zeven jaar terug in de Bundesliga. De Russische president Poetin zegt te willen onderhandelen met Oekraïne. Dat zei hij in een interview op de Russische televisie. Volgens Poetin wil hij donderdag al om tafel. De president zei eerder ook al te willen praten... maar altijd onder voorwaarden die voor Oekraïne onaanvaardbaar waren. Zoals behoud van het illegaal geannexeerde Oekraïnse grondgebied. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het onderhandelingsvoorstel van Poetin. In Rotterdam is een appartement vanochtend vroeg volledig uitgebrand. Dat gebeurde in een flatgebouw in de wijk Ommoord. De vierde tot en met de achtste etage werden ontruimd, zegt de veiligheidsregio... De meeste bewoners zijn inmiddels weer thuis. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onbekend hoe zij aan toe zijn. De kustwacht van Ecuador heeft vijf vissers gered van de zuidelijke stille oceaan. De vissers dobberden al 55 dagen rond op zee nadat ze motorpech kregen. Ze moesten overleven met regenwater en vissen die ze konden vangen. De vijf mannen maken het naar omstandigheden goed. Het weer, helder en droog bij een graad of 8. De ochtend begint zonnig. Vanmiddag kan het zomers warm worden bij maximaal 25 graden. In het noorden kan wat bewolking voorkomen en wordt het dan ook iets minder warm. Na het weekend blijft het zonnig en zomers. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 De muziekprogramma Zandvoer en Zandvoer. Ik een cadeautje en ik doe er een bloemetje bij en ook een dikke knuffel.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 Bloemetje bij en ook een dikke knuff. Oh O, mama, hart zo in lucht Hé, hey, moederdag, nacht moeder Al was ik af en toe wel eens een Hoef jij niet op te staan, want je krijgt ontbijt op bed En daarna word jij gigantisch in de bloemetjes gezet Oh, vandaag is een dag jij hoeft lekker niks te doen En je krijgt om te beginnen al als van mij een dikke zoen. Want het is moederdag, een dag moeder Ik geef je een cadeautje en ik doe er een bloemetje bij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 Alles aan je schenken. Al kan ga je laten trouwen en een eigen nestje bouwen. Mama blijft steeds aan je denken. Heb je ooit verdriet of zorgen? Hou ze nooit voor gaan verborgen. Zal ik altijd met je mee. Mama is de liefste vrouw. Mama houdt van jou. Wie luistert steeds naar wat je zegt? I'm Was jij dicht bij mij. Maar vandaag is gauw morgen. Mijn jeugd ging voorbij. Ik zal eens gaan trouwen. Dan laat ik jou alleen. Maar ik blijf van je houden. Zoals jij is er maar één.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 Mijn jeugd is toch voorbij, lieve moeder, lieve moeder, heb gevoetst. Dat was muziek van Mieke met Lieve Moeder. En daarvoor hoorde u Heintje met Mama. En daarvoor natuurlijk Corrie Konings met Je Moedertje. CFM Zandvoort, lokaal omroepen uit de badplaats Zandvoort. Vandaag uh, staat het programma helemaal in het teken van Moederdag. De dag dat moeder in het zonnetje gezet wordt. En dat doen we met alleen maar mooie liedjes... die over moeder gaan of voormoeder gaan... of waar in de teksten uh, moeder in voorkomt. En een plaatje wat eigenlijk niks met uh, moederdag te maken heeft. Maar het gaat wel over moeder...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 Maar, uh, ik weet niet of u het nog kent, Bloem was een gooiste band die in 1980 ontstond uit het samenvoegen van de bands Teenager en Bloem met twee O's geschreven. En uh, oprichter, zanger en voorman van Bloem was Joost Tim, de zoon van Mies Bouwman en uh, Leen Timp. En de band had in 1980 één hele grote hit en dat was uh, Blonde Haren Blauwe Ogen. Dan denkt u van, nee, zo heet hij niet, nee. Hier is Bloem met Even aan mijn moeder vragen.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 te zeggen blijf of ga, wanneer ik voor problemen sta en in je blik zo wonderzo, vind ik steeds niet.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 Kozen. En Deze plaat ken ik eigenlijk niet. Maar uh, ja, het is vandaag een mooie dag. Bijzondere dag, het is vandaag Moederdag. Waar daar nu Paal de Leeuw met wat een mooie dag. Ach, kom op, jongens, dat leven we samen doen. 1, 2, 3. Komt ook even gaan staan, allemaal, jongens. Even staan, even doen. Even in het water, ladies. Vergroot de grootste wens. Dus even in het water, achteraan hoor.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 Van de zon, die toch is opgegaan Terwijl toch in het duister, mijn hele wereld is vergaan De vuilnis van die fluit, en in de straat laten de meneer zijn hondje uit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 En het nooit donker is geweest Mooie, mooie nieuwe dag Ik voel de warmte van de zon is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 Van het hoge herenhuis, stoffige ramen filteren: de warme stralen van de middagzon. Van verre komen, vlaarden, van het kariljon.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 Alles voor haar kind, een moederhart, een gouden hart, vergeef het begrijp. Ze ziet haar kind zo graag gelukkig, dat is haar ideaal. Zo'n goede moeder is een voorbeeld voor ons allemaal. Haar liefde is zo onmaatzuchtig, want vragen doet ze niet. Ik zing voor. The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 En de plaat die nu klaar staat, die heb ik net ook al gedraaid. Wim Sonneveld met Moeder uit 1972. Dus ga even een ander plaatje opzoeken. Want ja, twee keer hetzelfde nummer is ook niet helemaal... We gaan een andere draaien. Danny de Munk met Moeder. Als ik denk aan vroeger, mijn moeder was er elke dag. Kuste de tranen van mijn wangen. Ik kon schalen in haar lach.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 ik houd zoveel van jou. Nu leeft de tijd van de leer met Zandvoer het Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het nom van Zandvoer het Zandvoort...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 En we doen staan. De klanken van de leer. En het liefde berekenen...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 Van haar lieve laar. Een moeder moet stralen, tranen passen haar niet. Zeur geen niet van het leven dat zij heeft gegeven, vergeet dat niet. Een moeder moet stralen, dat heeft ze verdiend. Zij stond voor jou klaar, al was het soms zwaar, ze deed het voor niets. Ik heb mijn gezin, dat zij ook bemint. Nog altijd staat ze klaar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 Soms waar ze deed het voor niet. Een moeder moet stralen. Tranen passen haar niet. Ze geniet van het leven dat zij heeft gegeven. Vergeet dat niet.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 Begrijp je zoveel beter nu ik zelf een moeder ben. alles gegeven ik wil je echt nog lang kennis ik weet dat wij elkaar waarderen al wordt dat niet vaak gezegd in ieder woord proef ik je liefde onvoorwaardelijk en echt er zijn van die momenten dat ik jou in mezelf herken begrijp je zoveel beter nu ik zelf